Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Ongeveer de helft van de ziekenhuizen is doorgegaan met het plaatsen van omstreden heupprothesen. Waarvan bekend was dat die veel bijwerkingen hadden. Dat is de uitkomst van een enquête van vaktijdschrift Medisch Contact. In het Cairo-programma Reporter. Bij de metaal-op-metaal kunstheupen kunnen kleine metaaldeeltjes vrijkomen. En sommige mensen reageren daar heftig op. De meeste ziekenhuizen stopten in 2007 met deze prothese. Maar een aantal ging er tot begin dit jaar mee door. Inmiddels wordt de prothese nergens in Nederlands meer gebruikt. Het tentenkamp van asielzoekers in Ter Apel had niet ontruimd hoeven worden. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. De gemeente Vlachtwedde besloot het kamp gisteren te ontruimen omdat de situatie er onveilig zou zijn. Zo zou er gemakkelijk brand kunnen ontstaan. Maar volgens de rechtbank had de gemeente andere mogelijkheden om de veiligheid te waarborgen. Of het kamp mag terugkeren is een vraag die aan de civiele rechter moet worden voorgelegd. De kangoeroe die in de bossen bij Arnhem rondsprong is gevangen. Een dierenarts slaagt er vanmiddag in de kangoeroe te raken met een verdovingsgeveer. Wat er nu met het dier gaat gebeuren is niet duidelijk. Bij de gemeente Arnhem heeft zich geen eigenaar gemeld. Omroep Gelderland zegt dat het dier morgen wordt opgehaald door een particulier die meer kangoeroes heeft en ook ruimte voor deze. Het dier is vermoedelijk vrijgelaten door iemand die er niet meer voor wilde zorgen. Anders Breivik gaat niet in hoger beroep tegen een veroordeling als hij toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Hij heeft al bekend dat hij schuldig is aan de bomaanslag in Oslo en het bloedpad op Utoja. Twee psychiatrische rapporten over Breivik kwamen tot een tegenovergestelde conclusie. Als de rechtbank hem toerekeningsvatbaar acht kan hij 21 jaar cel krijgen.